Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Mensen die morgen in Berlijn willen protesteren... tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering... mogen dat toch doen. Het stadsbestuur had de demonstratie eerder verboden. De organisatoren van het protest hadden al gezegd... dat ze zich niet zouden houden aan het verbod. De demonstranten moeten zich wel houden aan allerlei regels... zoals voldoende afstand houden. De Amsterdamse deken gaat onderzoek doen... naar het mogelijk strafbaar handelen door advocaten... in de zaak van de vermeende bende van Ridouan Tachi. Het OM beschuldigt hen ervan dat ze informatie hebben doorgespeeld aan handlangers van Taghi. Dat deden ze terwijl hun cliënten nog in beperking vastzaten en niet over de zaak mochten praten. Het onderzoek van de deken naar de gang van zaken gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie. Maar ook de advocaten zijn blij met het onderzoek, omdat ze zich niet in het openbaar kunnen verdedigen tegen de beschuldigingen van het OM. Als twee of meer stafleden van een wielerploeg die meedoet aan de Tour de France positief testen op corona, wordt het team toch niet uit de koers gehaald. Dat heeft de internationale wielerunie bekendgemaakt aan de vooravond van de start van de ronde, morgen in Nice. Als twee wielrenners van dezelfde ploeg binnen een week positief testen, dan moet wel nog steeds de hele ploeg naar huis. Het is een versoepeling van de regels. Tot nu toe gold ook de besmetting van twee stafleden dus als reden voor uitsluiting. Tientallen vrijwilligers zoeken in en rond het Haagse bos naar een vermiste man van 56. Niek de Graaf wordt sinds dinsdagochtend vermist. Hij kwam niet thuis nadat hij was gaan hardlopen in het Haagse bos. Eerdere zoektochten van de politie bleven zonder resultaat. Het weer op steeds meer plaatsen buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is 18 tot 22 graden. Morgenochtend is het in de westelijke helft van het land buiig. In de middag volgen ook landinwaarts buien opnieuw met onweer en windstoten. Er is ook wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een pechgeval op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar zorgt voor 8 km file tussen Badhoevedorp en Knoop in Velsen met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De N250 dan vanuit de Kooi naar Den Helder heb je vertraging door 5 km file, een half uur extra reistijd. En ook in omgekeerde richting heb je een half uur vertraging op de N250 vanuit Den Helder naar de Kooi bij afrit Den Helder. Tot zover de verkeersinformatie.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 Negen is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomer. and cry It stays with you until into silence. The warmth of your hand and the cold gray sky. It fades to the distance. FM CFM FM Santvoor 106.9 FM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 Somebody You knew a time when we